Op het Museumplein was geen demonstrant te zien. Wel waren er enkele tientallen mensen op de Dam... die protesteerden tegen de anti-islamfilm. De politie heeft vanochtend 18 actievoerders van Greenpeace opgepakt... wegens het saboteren van tankstations van Shell. De actievoerders werden aangehouden in Alfa aan de Rijn, Den Haag... Apeldoorn en Amersfoort. Greenpeace ging met tientallen hangsloten langs 70 Shell-pompen... om de vulpistolen aan elkaar vast te maken... De acties zijn een protest tegen olieboringen van Shell in het Noordpoolgebied. Op dit moment is er een kort geding aan de gang van Shell tegen Greenpeace. Shell wil dat de rechter verdere acties van Greenpeace bij tankstations verbiedt. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Leveranciers die zeggen in problemen te komen door de kortingsmaatregel van Albert Heijn... hoeven die korting voorlopig niet te accepteren. De supermarktketen gaat nu eerst met deze leveranciers praten... en neemt daarna besluit over de regeling...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 drugskartels in Mexico gebruiken voor hun gewelddadige acties steeds vaker jongeren. Een Chinese vaas die jarenlang als deurvanger is gebruikt, heeft op een Amerikaanse veiling 1 miljoen euro opgebracht. De zeldzame Ming-vaas was al jaren in de familie van de verkoper. De houder waarin de vaas stond werd gebruikt om een deur tegen te houden. De eigenaar had de vaas laten taxeren toen hij een soortgelijke vaas in een veilingcatalogus voorbij zag komen. Vooraf werd geschat dat de vaas minstens 450.000 euro zou opbrengen. Het Nederlands Davis Cup team lijkt kansloos voor een plaats in de wereldgroep. De Nederlandse tennissers zijn vandaag in Amsterdam in het promotieduel... met Zwitserland op een 2-0 achterstand gezet. Timo de Bakker verloor in drie sets van Roger Federer. En Robin Haase ging met 3-1 ten onder tegen Stanislav Wawrinka. Het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en plaatselijk een bui. Morgen veel bewolking, wel droog en in de middag opklaringen. Voor 19 graden. Zondag geregeld zon, droog en 21 graden. ADB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu duidelijk af. Maar toch zijn er nog de nodige problemen. De meeste die staan in het midden van het land. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat een kapotte auto bij Laren. Dat veroorzaakt 4 kilometer fieler. De rechte rijstrook is dicht. Verderop richting Apeldoorn. Vooral nog drukte in de buurt van Voorthuizen. 6 kilometer. Maar dat neemt wel af. Na 13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein. 13 kilometer fieler. Staat daar een kapot busje. En er is één rijstrook. Ook dicht. Omrijden kan het beste via Gouda. De A15, Gorkum richting Nijmegen, tussen Meteren en Tiel 6 kilometer. En de A67, Eindhoven richting Turnhout, tussen Eersel en de Belgische grens 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. We zitten al in de 70ste minuut. John!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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten, Een Hele avond. Het is vrijdag 14 september. De formatie is op gang en er is onrust in het Midden-Oosten. Grote woede vanmiddag op veel plaatsen in het Midden-Oosten, maar ook daarbuiten. Aanleiding was in ieder geval in eerste instantie die anti-islamfilm Innocence of Muslims. Die heeft deze week voor steeds verder oplaaiende onrust gezorgd. Vooral vanmiddag ging het mis. Het is niet. We cannot tolerate it. It is totally inhuman at the time. were able to climb and enter the U.S. Embassy, which is a fortress in Tunis. And uh, now they are inside, literally, in black smoke is coming out of the embassy. I mean, I, I watched um, very many pickup trucks of riot police heading down with, with um, helmets and riot shields towards the American Embassy just over I mean, um, um, the floor. Er was veel lot of gunfire, Dus lot of clear gas... so I had to, to go away from the air... but I can see black smoke coming out of the air. Katrien Straatman van de Buitenland, redactie hier in de studio. Katrien, wat hoorden we hier allemaal? We hoorden hier een aantal protesten, Bert, onder andere in Jeruzalem, in Tunis, in Khartoum. Dat is de hoofdstad van Sudan en daar is dan de Duitse ambassade bestormd. Er waren ook wat demonstraties bij de Britse ambassade, die ligt daar vlakbij. En daarna gingen ze, die demonstranten, een paar duizend man waarschijnlijk, naar de Amerikaanse ambassade. In Tunis hoorden we dus ook, zijn woedende mensen, vooral dus mannen, de Amerikaanse ambassade binnengegaan, dus brand gestoken en ook het laatste nieuws was dat er ook een Amer Amerikaanse school in Tunis, in Tunesië, in de brand is gestoken of deels... Jeruzalem dus ook bij de heilige Al-Aqsa moskee... waar veel moslims waren, natuurlijk ook voor het vrijdagmiddaggebed. Op De Gazastrook, nou ook Noord-India, Sinagar. Cairo was het onrustig in, in Libië, in, in Tripoli was het onrustig. Of in Libanon, moet ik zeggen, was het onrustig. Uh, ja, op heel veel plekken dus. Goed, dat, echt een uitgebreid uh, protest. Dat lijkt een beetje alsof het op een of andere manier gecoördineerd is. Nou ja, de aanleiding was natuurlijk zoals we allemaal inmiddels weten... die film. Uh, dat, en dat heeft als een soort, ja, dus een soort vuurtje geweest. Een lont in een kruid valt. Waardoor dus op verschillende plekken ook die protesten zijn ontstaan. Niet eens door mensen die die film hebben gezien... maar gewoon die ook zich gesterkt voelen in hun protest. Vooral dus tegen de buitenlanders. Vooral, vooral tegen de Amerikanen. Dus als je wat uh, analisten hoort hier en daar op de radio en televisie... die zeggen, die denken niet dat het echt een gecoördineerde actie van vanmiddag is. Dat ze met z'n allen hebben afgesproken op verschillende plekken. Uh, hoewel er zijn wel wat oproepen geweest. zou bijvoorbeeld... een oproep zijn geweest in Sudan van een uh, prominente geestelijke, via de radio die he, zou hebben gezegd van, uh, dat de mensen naar de Duitse ambassade in uh, Khartoum moesten gaan, want er zou namelijk in Berlijn, ja er komen nu allemaal van die verhalen ook los, zou ook op moskeeën anti-moslim graffiti zijn geweest en uh, nou goed, dat was dus ook weer reden om een extra protest blijkbaar uh, twee landen hoor ik uh, bij jou Duitsland en uh, de Verenigde Staten. hoe wordt er trouwens uh, door die landen gereageerd hoe wordt er überhaupt door de internationale wereld gereageerd? Uh, nou ja, uh, natuurlijk ontzettend verontrust. Voor en vooral ook probeert men de woede te dempen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus deels begrip voor de boosheid over de film. Maar ook natuurlijk proberen om niet mensen aan te moedigen om daar nog boos over te worden. Althans om dat de kop in te drukken. Obama die heeft natuurlijk ook al een paar keer gereageerd deze week. Laatste wat hij zei zojuist. Um, althans heeft te kennen gegeven dat uh, al die ambassades in de hele wereld nog eens extra, en vooral in de Arabische wereld, naar de beveiliging moet worden gekeken. Want die terreinen, daar kunnen ze Blijkbaar toch makkelijker opstormen dan dat ze lief is natuurlijk en uh, die kunnen over de hekken heen en ja dat is natuurlijk een groot probleem. Daar moet naar worden gekeken. Verder heeft ook Ban ki Moon nog gereageerd van de VN. VN-chef die heeft in de eerste plaats dus wat ik zei begrip opgebracht uh, uh, voor de woede over de film. Hij zegt ook zo'n film dat, dat is ook vreselijk om dat te maken. Daar gaan we even naar luisteren. Een hateful, disgusting film appears to have sparked the violence. It is a shameful to exploit the fundamental right to free. Expression by deliberately provoking bigotry and prejudice. Hij zegt dit is bewuste provocatie hè, van de de profeet eh, Mohammed en dat dat moet niet. Maar hij veroordeelt ook de mensen die dus het geweld hierover aanwakkeren. Luister maar even. Het is also wrong to exploit the anger. This only feeds the cycle of recrimination and senseless violence. At a time of tension, we need calm and reason. In de tijd van spanning dus moeten we kalmte hè, en, en vooral ook de reden een beetje uh, in acht nemen. Zegt Goed, in Nederland is ook gedemonstreerd op uh, de Dam in Amsterdam. Uh, volgens de politie verliep de betoging rustig. Er zijn geen arrestaties verricht. En het Amerikaanse consulaat op het Museumplein had uit voorzorg de deuren eerder gesloten. Dat is de informatie uit Nederland. Precies. Jij verzorgde de informatie uit het <laughs> buitenland. Dankjewel, Katrien. Ja. Straks minister De Jager op Cyprus met zijn collega's van Financiën. Wijnand Zwaan met een toch wel fors druk Ja, kapotte auto's, vrachtwagens, geldwagens, we hebben het allemaal gehad. Eh, nou, de A13 van Den Haag naar Rotterdam is zojuist weer vrijgegeven. Daar blokkeerde een kapotte geldwagen een tijdlange rijstrook. De file is nog wel lang. En de A67 valt nu op van Eindhoven naar België. Daar staat bij Eersel 4 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De hele dag was hij gesprek aan het voeren, Henk Kamp. Met twaalf fractievoorzitters en lijsttrekkers over wie nou met wie moet gaan regeren. En één voor één vertelden ze na afloop over hun adviezen. Ik heb de verkenner geadviseerd om een uh, informatie eronder te starten met uh, de VVD en de Partij van de Arbeid. Ik denk dat dat weinig uithaalt als die twee met z'n tweeën verder gaan. Die partijen hebben natuurlijk grote verschillen die ze zullen moeten overbruggen. Wij zetten in op een stabiel en ambitieus kabinet. Maar voor de stabiliteit van zo'n kabinet is natuurlijk belangrijk uh, de chemie tussen partijen. En is het mogelijk inhoudelijk programma's tot overeenstemming te komen? En ja, Dan moet je bereid zijn om verschillen te overbruggen. We kunnen het ons niet permitteren dat uh, VVD en Partij van de Arbeid... nu weer uh, wekenlang om elkaar heen gaan draaien. Dat leidt tot uh, dichtgetimmerde compromissen. Nou, als ze tegen elkaar hebben gezegd tijdens de verkiezing... dat het een ramp is voor Nederland... dan is het toch ongeloofwaardig dat ze nu als eerste naar elkaar gaan kijken? Ja, dat zal vooral de vraag zijn die ze zichzelf moeten stellen. Op het moment dat ze dat niet zien zitten... en ze denken van we hebben echt andere partijen nodig... laten ze het dan ook nu uitspreken. Gelet op de uitslag is er geen andere oplossing. Er kunnen redenen zijn om meerdere partijen erbij te betrekken, hangt ook vanaf wat andere partijen daarvan vinden en zeggen. Alleen al van dat woord aanschuiven word ik niet vrolijk. Als er dan ook nog andere bij moeten gaan zitten, dan wordt het nog ingewikkelder. Ons past nu natuurlijk bescheidenheid. Dan past die ook enige bescheidenheid. Ik heb gezegd dat er redenen kunnen zijn om meerdere partijen bij de informatie te betrekken. En als dat zo is, dan vind ik dat in ieder geval de SP daar ook bij betrokken moet worden. Ik heb ook nog eens een keer duidelijk gemaakt dat een kabinet waarin zitten SP en Partij van de Arbeid, dat het voor de VVD niet mogelijk is aan zo'n kabinet deel te nemen. Als ik daar alleen maar een beetje bij zit omdat ze uh, wat, wat eerste kamerzetels nodig hebben en voor de rest niks. Dan denk ik dat ik heel snel klaar ben met mijn kopje koffie. En de laatste, dat was SP-leider Roemer. De werkdag uh, van de verkenner, Henk Kamp zit er dus op... na het gesprek met Jolande Sap, want dat was de laatste die vandaag langskwam. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, de VVD en de Partij van de Arbeid die noemen elkaar, maar er is wel een maar... Ja, Mark Rutte van de VVD, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... die willen een kabinet van tenminste VVD en Partij van de Arbeid. En dat zeggen ze allebei. Tenminste, daarmee laten ze de mogelijkheid open... de deur op een kier voor een derde partij. Ja, en die derde partij, dat zou dan moeten zijn of de SP... of D66, of het CDA. Maar die vinden allemaal dat ze niet aan de beurt zijn. Ja, die winnaars die moeten er inderdaad eerst uh, maar uitkomen, vinden zij. Ze houden de boot af. Ze vinden eerst dat VVD en Partij van de Arbeid... hun verschillen maar eens weg moeten poetsen... en uh, kijken of ze het uh, samen kunnen. Ja, uh, drie varianten zijn dus uh, mogelijk... of drie partijen die zouden kunnen aanschuiven. De SP, het CDA en D66. Nou, Rutte zei net al uh, dat hij niet in een kabinet wil... met en de Partij van de Arbeid en de SP. Dat zou Samson wel willen. Ja, dan ligt het CDA meer voor de hand... Want D66 wil misschien te veel veranderen op de arbeids- en woningmarkt... En uh, te veel in ieder geval uh, voor de Partij van de Arbeid. De kortere WW, ontslagrecht, dat ligt allemaal natuurlijk gevoelig bij de PvdA. En hypotheekrenteaftrek, dat is weer een lastig uh, dossier voor de VVD. Ja, nou, Henk Kamp heeft het allemaal op zich laten inwerken, de verkenner. Hij gaat schrijven, dat uh, liet hij een half uurtje geleden weten. En hij zegt ook: woensdag dan ben ik ongeveer wel klaar. Dan kan het parlement er donderdag over debatteren. Dat lijkt lang. Ja, dat lijkt lang. Maar ja, hij gaat dit weekend eens goed nadenken. Hij laat het allemaal wat hij vandaag heeft gehoord eens even bezinken. Hij ja, gaat dan uh, maandag verder. Dinsdag is het Prinsjesdag, dus uh, dan heeft iedereen andere dingen aan zijn hoofd. En woensdag wil Kamp dus uh, alles inderdaad op papier hebben. Alles hebben opgeschreven. En dan donderdag is het uh, Kamerdebat over de formatie. En daarna gaan we zien uh, hoe het verder gaat of VVD en PvdA echt samen gaan. Goed, maar de vaart is erin gezet, in ieder geval vandaag. En volgende week staat er nog een hoop te gebeuren in Den Haag. Dankjewel voor vandaag. Peter Blok was dat. De wereldwijde economische crisis leek aan de grote groeilanden voorbij te gaan. Maar in India beginnen ze het nu toch wel voorzichtig te voelen. Vanaf vandaag is namelijk diesel 14 duurder. De overheid zegt die maatregelen te moeten nemen om gaten in de begroting te dichten. Onze correspondent Lucas Waagmeester ging in Mumbai de straat op... om te zien hoe Indiërs deze laatste van een lange reeks prijsstijgingen incasseren. Vrijdagmiddag gebed in Bombay onder extra politiebewaking... In verband met een anti-islam film die aan de andere kant van de wereld is gepubliceerd. In de hele regio zijn ze daar wat gespannen over vandaag. Maar moslims en hindoes en christenen, iedereen eigenlijk is hier vandaag druk met een heel ander nieuwsfeit. Een prijsstijging van 5 roepie per liter diesel. En daar schrikken ze in de grootste industriestad van India toch net even wat harder van dan van een of andere film over de islam. Nou, deze man heeft een klein theestalletje, een van die duizenden theestalletjes op de stoepen van Mumbai. En hij zegt ja, uh, dit raakt weer de transportsector en het raakt dus ook mijn prijzen van bijvoorbeeld uh, melk, suiker die ik moet inkopen. Maar mijn klanten die klagen nu al dat ze veel te veel moeten betalen voor een uh, kopje thee. Dus ik kan het nooit op de klanten gaan verhalen. Dus dat moet gewoon uit mijn zak gaan komen, die, uh, die prijsstijging. Ik verkoop al halve kopjes thee aan heel veel klanten die een volle kop thee niet meer kunnen betalen. Ik zie het hier inderdaad gebeuren. Deze man schenkt een kopje thee in. En dat is een, een half bakkie, een Haags bakkie zouden wij het noemen. Dat kost zo'n half kopje thee, meneer? Ik chai, ik het naar heen. dat is rupee. full roepie, rupee, half pound rupee. Duits rupee, half pound rupee. Dus een heel kopje is 10 rupee, een half kopje is 5 rupee. Thank you. Four years back, 2 rupees. Nu hebben we 5 rupees voor een small tea. Dus in four years we hebben we meer dan double. Ja, en een kopje thee, geloof me, dat is een graadmeter in India. En hij zegt, je betaalt er inmiddels. Meer dan het dubbele voor dan wat je vier jaar geleden betaalde. En dit is precies wat het zo ingewikkeld maakt voor de Indiaanse overheid. Die geeft enorme subsidies op brandstof. Maar die subsidies slaan inmiddels zo'n immens gat in de begroting dat ze moeten worden teruggeschroefd. Maar ja, zodra premier Singh dat doorvoert, zoals dus vandaag, beginnen zelfs zijn eigen coalitiepartners meteen te roepen... Dat straks arme Indiërs niet eens meer een kopje thee kunnen kopen en arme Indiërs, daar zijn er nogal wat van, dus die hebben met z'n allen in deze democratie ontzettend veel macht. We hebben hier een klein uh, stalen truckje, Een dit of vier vijf lang wordt hier uh, geladen. Er rijdt op diesel. De Eigenaar van dit wagentje is Noor Mohammed. Die woont zo ongeveer in zijn truck. <laughs> Dat is aan hem te zien. Nou, hij zegt ik ben nog aan het bijkomen van de vorige prijsstijging. De kanten die komen nu pas langzaam terug en uh, nu krijgen we dus weer de volgende klap eroverheen. Dus dit maakt uh, het voor tra de transportsector in India uh, verschrikkelijk ingewikkeld om uh, te blijven werken. Zo en dan gaat het uh, dieseltje van uh, Aisha service naar de volgende klant volgeladen met blokken hout. De Indiaanse consument is geneigd om zelfs op hout terug te gaan... als het gaat om het stoken thuis. Want andere vormen van brandstof die worden in dit land met de dag duurder. Dat is nog eens crisis. De gevolgen van die crisis werden in geluid gevangen... door Lucas Waagmeester. Na een dagvergadering op Cyprus... zijn de Europese ministers van Financiën een hoop rijker... maar concrete besluiten... Die werden er nog niet genomen. Er werd gesproken over bankentoezicht en hoe kan het ook anders, over de situatie in Spanje en Griekenland. Het verslag is van onze correspondent Tijn Sade. Let me start by saying that this has been a very good week for Europe. Dit was een hele goede week voor Europa, zegt eurocommissaris Olly Reen. na de eerste dag vergaderen op Cyprus. Reen verwijst naar de eerdere uitspraak deze week van het Duitse Hof. waardoor het permanente noodfonds voor het stutten van de euro er nu snel kan komen. We spraken over de situatie in Spanje, vervolgt Jean-Claude Juncker... de voorzitter van de groep van Eurolanden, zonder verder al te veel details prijs te geven. En dan nog het nieuws van de collega's van het Financieel Dagblad vanochtend. Christine Lagarde, baas van het IMF, en Mario Draghi, baas van de Europese Centrale Bank, zouden achter de schermen werken aan een noodhulpprogramma voor Spanje van 300 miljard euro. Ik weet dat er some trepidations en speculations zijn over of president Draghi en ik in diepe onderhandelingen zouden zijn. Ik kan u you dat we are not, uh, in dat respect Niets van waar, zegt Lagarde. Zoals vaak bij dit soort Europees ministerieel overleg. Moeten wij het doen met snippertjes nieuws? Maar gelukkig, een minister van een niet nader te noemen land, wil in de wandelgangen wel toegeven dat de Spaanse minister een bedrag op tafel heeft gelegd van 60 miljard. Dat is wat de wankele Spaanse bankensector nodig heeft om te overleven. There is no movement whatsoever uh, this, uh, this weekend on that topic. No, no, no more openness De the, the situation is the same. de avond komt demissionair minister Jan Kees de Jager naar buiten. Misschien dat hij het kan bevestigen. Nou, er is nog geen vraag bij de Eurogroep daarover ingediend. Maar er is wel een gesprek gaande tussen Spanje, de ECB en ook het IMF. Dus er is gewoon trojka is er op dit moment bezig om dat te bepalen. En vanaf begin af aan hebben we dus gezegd... Uh, ...een maximum bedrag uh, klaar te zetten voor uh, Spanje. Dat is nog hetzelfde bedrag. Er is nog op dit moment nog niks van gebruikt, nog steeds niet. Maar klopt het niet dat ze nu hebben gezegd... Uh, ...we hebben 60 miljard nodig? Nee, ik wil daar nog geen uh, uitspraken over doen. Niet speculeren over elk bedrag. Uh, we hebben gezegd dat het, uh, uh, het oude bedrag... ...dat staat als maximum nog steeds. Er is nu nog geen specifieke invulling. Als uh, as weet, as zijn uh, you know, uh, our teams have op de grond sinds de uh, laatste week... Eerder op de dag heeft de jager tegen de Engelstalige pers gezegd dat de Grieken best wat tijd extra gegund kan worden. Maar daar blijken toch wel wat haken en ogen aan te zitten. De, de situation is the same. Okay. Greece has to do everything de yes. asks. De Grieken zouden we wat meer tijd kunnen gunnen. Hoe gaat dat er dan uitzien? Gaat dat meer geld kosten dan? Nee, dus net als Portugal eigenlijk. Um, als landen op tijd hun maatregelen nemen die ze moeten nemen, dus niet daar vertragen. Maar door onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld een anders lopende binnenlandse vraag of een andere conjuncturele ontwikkeling. Bijvoorbeeld de rest van de eurozone valt een beetje tegen waardoor de export ook iets lager is van die landen. Dan wordt het tekortdoel iets later bereikt. Bij Portugal zie je dat het een jaar later wordt bereikt. Maar dat komt niet doordat de inspanning van Portugal... ...later is, maar dat komt gewoon door externe factoren. Nou, in zo'n situatie heeft Portugal ook niet vanuit Europa extra geld nodig. Dus uh, dat is geen vraag dan direct voor extra geld. Maar wel dat ze hun tekortdoelstelling wat later zullen bereiken. Nou, zoiets zou voor Griekenland ook kunnen. Dat het überhaupt bespreekbaar is. Dat betekent dat uh, u meer vertrouwen heeft in wat de Grieken aan het doen zijn? Nee, want ons standpunt is daar nooit op veranderd. Dat is er altijd al ons standpunt geweest. Buiten Kijf staat dat er echt maar één oplossing toch uiteindelijk echt structureel voor Griekenland is. Is namelijk hervormen. En bezuinigen, dat is ook het beste voor de Griekse bevolking zelf om uit deze crisis te komen. En dat zei de minister demotionair de minister moet je eigenlijk zeggen, Jan-Kees de Jager, in het verslag van onze correspondent Tijn Sade. Het is tijd voor Joost Eertmans met de Avondspits. Joost, waar ga je het vanavond over hebben? Bert, we praten over Sinterklaas en over het stadsdeel West. Ja, daarom. Hij is alweer gearriveerd. joh, hij zit, uh, hij, Ja, vond ik ook. Uh, hij zit in, in Amsterdam. Uh, in, het, in het westen daar. Er uh, is namelijk een, een reeks aan declaraties uitgelekt vanuit uh, het stadsdeel West. Een Canon fototoestel, vaatwastabletten, snowboos en pyjama's. Uh, dat is maar een fractie van de kosten die ze daar uh, hebben goedgekeurd... Ten behoeven van allerhande buurtactiviteiten in de wijk. En in een reactie op die onthullingen vandaag... spreekt men uh, vanuit het stadsdeel niet van fraude... Maar wel van onrechtmatige uitgaven. En dan zeg ik, zo zie je maar, je prikt gewoon willekeurig... Hè, in een bestuurlijk apparaat in Nederland... en je zit midden in de verkwisting en de verspilling. Ergert u zich luisteraars daar nou ook aan? Laten we dan dit gedrag eens aan de kaak stellen. Ik zeg in avondspits zo meteen... buurtsubsidies pemperen, maar ze lossen niks op. Ben je het eens, Bert? Nee, ik zit even na te trekken, ja, ik hoor je zo... denken. Ik blijf nog zo op dat Sinterklaas hangen. Ja, Het is ook strooien met geld in plaats van pepernoten. Maar ik, ik vind dat buurtsubsidies heel erg leuk klinken. Leuk Alleen ze lossen bijna niets op. En uh, dat lijkt mij ook een voorbeeld weer in het in Stadsdeel West. Uh, iedereen kan bellen. Bel WNL op 0800 1121 En doe dat ook via Twitter. Dat kan via hashtag Eerdmans of hashtag Buurtkul. Ik zet buurtsubsidies. Hashtag <laughs> Sinterklaas. Hashtag. Of hashtag Sinterklaas, Bert. You make my day. Hashtag Sinterklaas. Buurtsubsidies. Pamperen maar ze lossen. Niks op. Ik hoop van u te horen. Avondspits gaat van start over denk drie minuten. We gaan elkaar spreken. Hopelijk tot zo. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met Accountview. De bedrijfssoftware van Visma.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 Aanleiding voor de protesten is de in Amerika gemaakte anti islamfilm Innocence of Muslims. De film heeft de afgelopen dagen op veel plaatsen in de wereld geleid tot gewelddadige protesten. Olieconcern Shell heeft een kort geding aangespannen tegen Greenpeace. Shell wil dat de rechter actievoerders verbiedt om sabotage te plegen... bij Shell-stations in Nederland en ook in de rest van de wereld. De politie heeft vanochtend 18 actievoerders opgepakt... wegens het saboteren van tankstations van Shell... De acties zijn een protest tegen proefporingen van de olieconcern in het Noordpoolgebied. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer, weer Het was een dag die wat herfstig aandeed met veel wind, veel wolken, vanochtend wat miseregen en later een buienlijn. En deze lijn ligt nu over het zuiden en oosten van ons land en trekt richting het zuidoosten weg. Daarachter zitten opklaringen, maar helemaal droog is het nog niet. Vanavond en ook vannacht valt er nog een enkele bui... met name in het noordwesten van het land. Het kwik daalt naar een graad of 10 en de wind zwakt af tot matig boven land... maar blijft in eerste instantie nog stevig doorstaan op de wadden. Morgen vroeg veel bewolking, later meer zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 18, wat warmer dan vandaag dus. En zondag loopt de temperatuur op naar 20 graden en dan schijnt de zon ook wat vaker. En maandag is het ook nog een vriendelijke dag met droge en zonnige periode... en middagtemperatuur rond 18 graden... Na maandag keert het buiengeweer weer terug en dan wordt het ook een stuk kouder. Ah, nu weer verkeersinformatie. De files zijn nu snel aan het oplossen. Er staan er nog 11 bij elkaar, zo'n 40 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat nog 5 kilometer bij Leusden. Dat komt door een kapotte auto die een rijstrook blokkeert. En de A67 valt op, van Eindhoven naar Turnhout. Tussen knalpunt de Hocht en de Belgische grens 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Buurtsubsidies pamperen, maar lossen niets op. Welkom bij Avondspits op deze vrijdag. Het opinieprogramma voor u op Radio 1. Bel WNL. 0800-1121. Ja, Sinterklaas is er vroeg bij dit jaar. En hij zit momenteel in het Amsterdamse stadsdeel West. Dit stadsdeel strooit met geld, bedoeld om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Het bestuur keurde talloze dubieuze uitgaven goed. Waaronder die voor inleg kruisjes, sigaretten en gazonzaad. Een groep allochtone vrouwen ging voor duizenden euro's met een rondvaartboot naar de Nieuwe Kerk. Bekeken een musical in Carré en bezochten het Tropenmuseum. Een Marokkaans voetbalteam mocht gaan snowboarden. En een theatermaker maakte voor 6000 euro een gratis one-man-show. En declareerde meteen even een aantal privé etentjes. Verantwoordelijk portefeuillehouder Hetty Welschen reageert op de website van het stadsdeel als door een wesp gestoken. De berichtgeving is lang niet volledig. O jee, dacht ik, het is dus nog erger. Nee, de Marokkaanse jongens waren wel aan het snowboarden, maar niet in de Alpen. En de Bosnische ouderen mochten slechts 3 euro per maaltijd de declareren. Over alle andere declaraties geen woord. Maar wat ik echt erg vind, is dat je nergens in die uitgebreide reactie van het stadsdeel leest over welk nut, welk effect met deze bizarre uitgaven wordt nagestreefd en is behaald. Doelloze activiteiten dus, die hoogstwaarschijnlijk ook nergens toe leiden... behalve tot ergernis. Waarom? Omdat het kan. Ik zeg, buurtsubsidies pamperen, maar ze lossen niets op. Bel WNO. 0800 1121. Eén hele avond op deze mooie vrijdag. Zijn we weer even los van de directe politiek. Althans, de stand van zaken in Den Haag. Maar we gaan naar een, een stadsdeel toe in Amsterdam... waar Sinterklaas lijkt rond te lopen. U kunt reageren op 0800 1121. Wat vindt u van die uitgaven? Waarvan je zegt, het is niet eens goed gecontroleerd. Maar als het gecontroleerd wordt, het is toch bizar om dat soort uitgaven te maken. Welk doel ben je aan het nastreven? Ik hoop dat u meedoet eh, op dus 0800 1521 of via hashtag Sinterklaas, hashtag Buurtkul of hashtag Eerdmans. Ik, eh, ik lees ze voor en ze komen ook binnen. Peter van der Besselaar zegt, ik zie mooie projecten door je Wijk in Tilburg. Een kwestie van aanpak. We gaan zo spreken ook met een... Eh een, een uh, actieve wethouder. Ik dacht, in Haarlem moet ik even goed spieken. En daar, uh, daar komt hij vandaan. Uh, sorry, Emme, een wethouder die daar op zonder geld goede activiteiten lanceert. Ik ben benieuwd wat we, daar, uh, wat we daar te horen krijgen. Maar ook spreek ik met het Stadsdeel West zelf. En ik vind het ook leuk om u meteen het antwoord te laten. De eerste beller, Marco Prins uit Dordrecht. Goedenavond, Marco. Goedenavond. Hallo. Ja. Hallo. Vertel, Marco. Uh... Nou, ik ben het met de stelling eens. Want ik moet uh, eerst uh, bekennen dat ik niet eens wist dat die subsidie bestond. Uh, dus ik was echt verbaasd uh, toen ik het zo hoorde. En uh, ja, ik denk dat het eerder uh, problemen vergroot. Want het, uh, het wordt een verworven recht. En ik zou niet weten wat ze er verder mee doen met het geld. Behalve dan ervan genieten. Ja. En het is wel lekker makkelijk om dat zo te krijgen. En ja, ik als ondernemer, ik ben eigenaar van uh, Rexen uh, Recruitment Center. Ik krijg ook geen subsidies. En uh, terecht daar werk ik ook zo hard voor. Maar er is gewoon geld, hè. Dat blijkt, het is niet eens een subsidie. Men mag gewoon het geld zelf uitgeven aan allerlei... Nou, ik heb nog niet eens een kwart opgelezen van wat er boven tafel is gekomen. Dat mag men gewoon ja. maken, die kosten. En dan declareert men de bonnetjes. En ik uh, vind het onbegrijpelijk en ik ben, er, uh, ik ben het helemaal eens met je stelling. Oké, okay, dank je Marco Prins. Geef me uw mening. 0800 1121. Bonnetjes uh, werden overigens opgevraagd door de Telegraaf. En ja, alleen in dat stadsdeelvest, misschien zouden ze dat ook wel in andere stadsdelen moeten doen. Kijken wat ze tegenkomen. Buurtsubsidies, ze lossen niets op. U doet mee. Jan Dutij uit Heereveen. Ja, nou, uh, uit Harderburg. Maar dat ligt daar niet zelf van aan. Uh, hallo Joost. Hi, ik ben jarenlang directeur geweest van uh, een verzameling buurthuizen in Enschede. En ik heb daar altijd met mijn medewerkers moeten vechten tegen uh, subsidies op het uh, leren fietsen van allochtone vrouwen. Uh, het pannenkoeken bakken. Uh, het... Uh, uh, uh, organiseren van barbecues in de buurt et cetera, et cetera, heel bekend in het hele land, in deze sector ja. en ik heb het, ik heb daar vaak dus ruzie over gehad met mijn medewerkers omdat ik het volslagen lul kon, vond, eerlijk gezegd ja, maar lukte dat? maar zo, maar zo zeg uh, uh, uh, ik bedoel, ik heb zelf ook mijn zoontjes leren fietsen door achter hun uh, fiets met drie wieltjes aan te hollen ja. En uh, zo leren ze ook fietsen. En ik zou nu weten waarom anderen dat niet zouden kunnen. Nee, eens. Jan? Uh, uh, uh, dus dus ik, een, een groot gedeelte is onzin. Maar, maar, maar, en dat moet ik er wel bij zeggen. Ja. Als in een wijk uh, de laatste supermarkt dreigt te verdwijnen... Uh, die ook annex postkantoor en annex... Uh, eh, uh, uh, nou ja, noem maar wat ze is, eh, uh, eh, uh, uh, ja, dan wordt het andere koek, dan, dan, dan, dan verdwijnt zo'n beetje, eh, uh, uh, de laatste samenscholing. Ja, dat is uh, weer een heel ander punt natuurlijk. Een buurthuis lijkt mij heel relevant om te hebben in een in wijk, maar dit ja, gaat wel, om inlegkruisjes er, en sigaretten. Ja, maar ook de supermarkt, die dreigt te verdwijnen. Die is, die is, die is uh, zo mogelijk ja. nog meer relevant voor de buurt dan buurt ja. buurthuis. Oké, okay, Jan, ik zet een ja. punt, want we gaan door zijn zijn Zoveel bellers. Dank voor je mening, Jan Dutai. Ja, die supermarkt is bijna het stadsdeel zelf. Want je kunt daar bijna echt alles uh, declareren, lijkt, lijkt het. En overigens, het stadsdeel West kwam eerder in opspraak in april... doordat een duo zit van SP-Jord Kelder wilde laten afschieten. Misschien herinnert u zich nog wel. En Mark Rutte wilde die ook om zeep helpen. Dat zei hij althans op Twitter. Laten we wel zijn excuses voor aangeboden. We gaan naar het stadsdeel West zelf. En daar zit paraat Kartini. En dan moet ik het goed zeggen in één keer. Maar, dat zeg ik dus niet in één keer goed, maar Marto Virono. Goedenavond mevrouw Marto Virono. Goedenavond. Nou, Dag. ik zeg het niet in één keer goed, maar wel bijna. U bent VVD-lid van de fractie Amsterdam-West, dus van het stadsdeel. Dat klopt. Wilt u reageren op wat ja, ik zeg? Graag. Ja, Ja, zeker. Ja, ik moet uh, helaas bekennen dat ik voor een groot gedeelte het eens ben met uh, de stelling. Er is in het stadsdeel de afgelopen jaren ontzettend veel geld uitgegeven... aan ja, allerlei buurtinitiatieven die gewoon geen nut hebben gehad... En dat is ontzettend jammer. Ja, want de mevrouw uh, Welschen, de, de portefeuillehouder bij jullie... die zegt, de declaratieregels hebben we al aangescherpt. Dus blijkbaar ging het allemaal al niet zo jovel. Maar ze zegt, ja, oh, we kunnen het niet allemaal controleren. We moeten steekproeven nemen. Dan denk ik, wat een onzin. Je kan toch bonnetjes gewoon controleren? Dat lijkt mij absoluut een vereiste. Eens, eens. Um, je moet de bonnetjes controleren... maar je moet ook zorgen voor hele strenge criteria. Ja. Zodat bijvoorbeeld uh, wat wij hier hebben gehad... een cursus twitteren voor iedereen... of zoomba-lessen of een modeshow voor... Uh, Voedselbankkliënten er in eerste instantie niet doorheen komt. En als er dan toch allerlei initiatieven wel doorheen komen... dan is een hele strenge controle op de uitvoerder van echt van groot belang. Ja. En uh, ja, daar heeft het echt te wensen overgelaten. Je mag het zeggen, want het ging inderdaad om tandenborstels en, en pyjama's, anti-schimmel. Ja. Nou, het, het is te bizar in feite voor woorden. Nou, Wordt het stadsdeel bij jullie gerund door, door GroenLinks en de PvdA? Ja. Is, is dat toeval of zit daar een deel van de, van de, de oorzaak van het probleem? Ja, er zijn natuurlijk grote verschillen tussen die partijen en de VVD over wat je moet doen voor, voor je bewoners. Wij zijn van mening dat een hele hoop van die dingen niet onder de, de taken van de overheid vallen. En daar zijn de Partij van de Arbeid en de GroenLinks het niet altijd mee eens. Nee. En ook als het gaat om die controle, dan ben ik van mening dat die controle moet gewoon heel scherp moet zijn. Omdat dat belastinggeld is wat wordt uitgegeven. En uh, de portefeuillehouder die zegt van nee, laten we die controle nou niet al te uh, scherp maken. Want dan zou zo'n initiatief misschien niet laagdrempelig genoeg ja, zijn. Ja, ja, ja. Uh, dat... Dat, uh, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Moet die mevrouw Van S niet een keer ingrijpen? Zij is wethouder ook voor GroenLinks uh, in, het, in het hoofdbestuur zeg maar, van Amsterdam. Ik hoor niets vanuit de Stopera als het om dit soort uh, verkwisting gaat. Ah ja, wat ik weet vanuit uh, de gemeenteraad is dat er vanuit mijn fractie, de VVD-fractie daar, ook al een keer een uh, motie is ingediend om die criteria heel scherp uh, te maken. En dat dat ook niet op steun kon rekenen. Dus over het algemeen uh, is men uh, niet heel happig op om, om deze situatie te veranderen. Nee, maar ondertussen lopen jullie stadsdeel flinke imagenschade op, mm -hmm. uh, als ik het zachtjes mag, mag zeggen. We ja. aan dat er flink aandacht aan, aan, nog aan wordt besteed de komende dagen. Uh, is het iets... Waar, waar jij iets tegen gaat doen ja, vanuit, vanuit, het, uh, vanuit de VVD-fractie in het stadsdeel? Kun, kun, kun je ja, u iets ja, uitdrukken? Ja, ja, zeker. Nou, we hebben, we hebben al vanaf het begin, al voordat uh, die gelden er echt waren... toen er sprake van was wat er zouden komen, hebben wij op die criteria gezeten. En later nog uh, ontzettend vaak. Uh, inmiddels wachten we op een antwoord uh, op een verzoek... Uh, dat we hebben gedaan aan het uh, college om die criteria te verscherpen en ook om de controle te vergroten. En ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. En ik moet wel zeggen dat uh, de reactie van uh, de portefeuillehouder op het WOP-verzoek en wat eruit is gekomen van de Telegraaf. mij niet heel erg hoopvol heeft gestemd. Nee. Ja, en zodra die criteria niet worden aangescherpt, zodat, zodra die uh, zolang die um, uh, verantwoording niet wordt verbeterd. Ja, dan moet je echt gaan kijken of ze die buurtinitiatieven echt nog wel wil handhaven. Nou, dat ook. Maar heeft u nog vertrouwen in, in die mevrouw, uh, de, de portefeuillehoudster... als ze er zo la, la, laks mee omgaat met belastinggeld? Ik ben benieuwd waar ze mee gaat komen, maar uh, het, haar reactie... dat. Uh, die... Ik ben niet heel erg hoopvol. Nou, mevrouw Marto, Virono, sfeer veel succes in het stadsdeel West om deze verkwisting tegen te gaan. Ik zeg dus de verkwisting in het stadsdeel West in Amsterdam, waar vandaag de onthullingen van kwamen. Overkwamen. Budgetsubsidies, pemperen zeg ik, maar ze lossen in feite niks op, want de effectiviteit die wordt bijna nooit aangetoond. U kunt meedoen via Twitter, dat doet u via hashtag. Eh, nou, avondspits. Hashtag Sinterklaas vind ik ook prima, komt binnen. Uh, Laurens Kalhorn zegt als oud raadslid van 020 West schrik ik van de declaratie. Schandalig terugvorderen zeg ik, we zijn toch Sinterklaas? Klaas niet, ja... Lauwens, dat kan helaas niet, want dat hebben we ook gecheckt. Er wordt niets teruggevorderd, want rechtmaat juridisch valt er niets terug te vorderen, omdat er namelijk gewoon met een handtekening van het stadsdeel akkoord voor is gegeven. Dus dat is zo ellendig dat het stadsdeel zelf zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Gogo zegt, avondspits, eh, buurtsubsidie is goed voor de supermarkt op de hoek... en voor de voedselbank. We gaan zo praten met een man uit, wat ik zei, Emmen, de PvdA-wethouder daar... die een goed idee heeft als alternatief van het verkwisten en verspillen... van geld voor inlegkruisjes en, en pyjama's. Maar u kunt reageren, 0811 21. Wat vindt u? Vindt u buurtsubsidies goed of zijn ze eigenlijk heel ineffectief? Koen, vol een kof. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Koen. Ja, het is gewoon te horen. Ja? Die Herkink. ja? Die, die, die klanten die, uh, die daar verantwoordelijk voor is, die moeten sowieso eerst eens gewoon wegtrappen, denk ik. Die daar allemaal keer. Opstappen, zeg je? Je hoort... Ik hoor je vrij lastig, Koen. Sorry, de lijn is heel erg slecht. Um, Arjan Hulser uit Tiel. Ja, met Arjan, hallo. Arjan, zeg maar. Ja, ik denk dit, dit uh, een sterk voorbeeld is, uh, Joost, van uh, wat we in de volksmond noemen de linkse hobby, hè? Ja. We zoeken een aantal groepen uit die uh, zichzelf uh, kwetsbaar opstellen en die we vooral ook lekker kwetsbaar willen houden. En die gaan we dan pamperen met dit soort uh, uitjes en, en, en, en, en vakantiereisjes. Ja. Uh, in de hoop dat ze dan beter gaan integreren. Nou, het gaat er verder over. Ik bedoel, mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om, om te integreren. Daar moet je ze middelen voor aanreiken, maar dit is niet het middel om dat te doen. Maar Arjan, dit is wat ik dus al 30 jaar bijna zie gebeuren, gewoon ja. voor je ogen. Ja. Dit is al zo vaak is dit gemeld. En het blijft gewoon ja. doorgaan. Waar je in en het ja. komt weer naar boven. Wat zegt dat? Ja, en het wordt, het wordt nog veel erger, want we hebben de verkiezingsuitslag gezien, Joost. Ja, precies. Dus de meneer met de, grote, met de grote rode mijter en de grote rode cape, die uh, zit straks uh, waarschijnlijk in de, in de regering. Ja. Ja, die zal gaan provoceren dat uh, de zogenaamde zwakkeren in de samenleving lekker zwak moeten blijven. En die gaat die pamperen. Dus ook gaan we uh, stoppen met, uh, met, met, met allerlei cadeautjes en allerlei uh, subsidies. Maar vooral niet zelfstandig zien te krijgen. En vooral niet zelf verantwoordelijk maken. Dat is niet nodig voor hem betreft. Ar Arjan Hulstel, dank je wel. Ja, het is inderdaad voor mij ook geen toeval dat nou weer GroenLinks en de PvdA in dit stadsdeel de scepter eh, zwaaien. Het is, een, het is echt, echt ongelooflijk als je leest wat daar boven tafel is gekomen aan declaraties. We gaan naar Ton Sleking, wethouder Partij van de Arbeid in Emmen. Dus ook een van de, de, zeg maar de rode keep. Eh, goedenavond, Ton Sleking. Ja, goedenavond. U, u bent... Uh, u bent ja, wethouder, wat ook die, die gaat ook over buurtwerk, begrijp ik goed? Um, in, in, ja, in Emmen. Die gaat over het samenwerkingsverband uh, tussen bewoners, uh, woningcorporaties en gemeenten in uh, alle dorpen en wijken van de, de gemeente Emmen. Dat klopt. Ja. Nou hebben we dit verhaal net gehoord in Amsterdam. Uh, ja. Bij u werkt, werkt, u werkt niet met budgetten, waar mensen dus misbruik van kunnen maken. Wat eigenlijk gebeurt is dus in Amsterdam West. Maar. Wij u gaat... Wij ja. werken wel degelijk met, uh, met budgetten uh, en dat doen we al uh, sinds 70 jaar in alle buurten en, uh, en dorpen van Emmen. En daar hebben we met uh, alle verschillende belangenorganisaties uh, van die buurten en dorpen afspraken over gemaakt voor welke doelen uh, dat, uh, dat soort geld uh, besteed kan worden. Uh, de aanvragen die gedaan worden vanuit de buurt worden dan uh, beoordeeld door een vertegenwoordiger vanuit de buurt iemand van de corporatie en iemand van de gemeente ja. en uh, ja het zal misschien best wel eens een keer gebeurd zijn dat er een buurtbarbecue is betaald en dat je daar vraagtekens bij kunt zetten maar over het algemeen zijn uh, die gelden besteed aan uh, zaken die in een buurt of in een dorp gewoon nodig zijn en wat doen ze zo'n project? want dit blijft altijd in Den Vagen, wat is nou in Emmen uh, kan... zeer geslaagd? Of als de vragen blijft, kunt u niet beoordelen. Ik spreek voor het eerst met u. Maar uh, in zijn algemeen het gaat het dan bijvoorbeeld om opknapbeurten... Beur, beur, die uh, nodig zijn, uh, bijvoorbeeld voor een wijkpark... waar nieuwe speeltoestellen uh, geplaatst uh, kunnen worden... voor uh, parkjes waar, uh, bij, bij een bejaardeoord. Nou, je, je kunt dat soort uh, ja, doelen. Dat zijn de zaken waar, waar wij het geld uh, aan besteden. Maar dat lijkt me logisch. Maar wat vindt u van het, wat er in Amsterdam gebeurt... dat burgers krijgen zelf de ruimte om, om kosten te maken? Dat loopt dus uit de hand, gierend kan je zeggen? Ja, dat ja, heeft men niet weten te ik, controleren bovendien. Ik, ik ken daar niet uh, alle feiten van... dus het is voor mij even moeilijk om daar een oordeel over te hebben. Maar ik kan u wel zeggen dat dat in ieder geval in Emmen... absoluut niet, uh, niet gebeurt. Nee. Uh, aanvragen worden beoordeeld nogmaals door een samenwerkingsverband... waar de bewoners in zitten, waar de gemeente in zit. En dan wordt pas iets goedgekeurd als het ook gewoon past binnen het uh, beleid. En als er ook aangetoond is dat het in die buurt of dat dorp noodzakelijk is om dat, om dat te doen. Oké, okay, Tons Leking, wethouder van de PvdA, hoort u uit Emmen... waar het anders gebeurt, waar het niet gaat, zoals in Stadsdeel West... en dat zijn misschien de goede voorbeelden. We gaan naar Mark Timmermans. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Mark, vertel. Hallo. Nou, allereerst ben ik blij dat er een rechtsgeluid op de radio is... en dat zeg ik als uh, overtuigd PvdA-stemmer. Ik denk dat we, als we elkaar horen en beluisteren... dat we dan verder kunnen komen... Maar ik hoor allemaal klagende ondernemers. Maar wat denk je van een rondvaartbooteigenaar? Die is toch misschien wel blij met zo'n groep. Uh... Ongetwijfeld. Die via subsidie binnenkomen. Tuurlijk. En Carré en het Tropenmuseum zullen zeker blij zijn met deze de stadsdeelbestuurders. Want het geld wordt, wordt lekker ingezet. Ja, nou, dat was mijn punt eigenlijk. Nou, dan is het goed voor de economie bedoel je. Voor de stad. Ja, precies. <laughs> ja, zo kun je er tegenaan kijken. Dank je, Mark Timmermans. Uh, ik heb Paul Meijer aan de lijn uit Haarlemmermeer. Paul. Dag Joost, goedenavond. Goedenavond. Joost, hey ik, uh, ja, ik zat ook te luisteren. en Wij hebben als partij. Ik heb een, zoals je weet, een politieke partij halen we meer. Wij als uh, Forza hebben een, uh, een initiatiefvoorstel ingediend. Dat is ook aangenomen door het college. Door alle subsidies uh, transparant op de gemeentelijke website te zetten. En dat gaat vanaf 1 januari al gebeuren. Want wij hadden ook van die belachelijke subsidies van uh, danslessen voor tonen vrouwen. En Marokkaans leren koken. En die inderdaad ook fietslessen. Hmm. Maar ja, ik vind niet dat daar gemeenschappelijk geld aan besteed moet worden. En uh, gelukkig heeft het college in al zijn wijsheid besloten. om ons voorstel te volgen. Dus vanaf januari kunnen alle inwoners van de HAL meer precies zien waar de 48 miljoen euro ongeveer. die weer uitgeven per jaar aan subsidies heen gaan. En dat, dat, dat dus komt Ja? Nee, ik heb een goed, goed idee ook voor, voor, voor, voor Amsterdam Westen. Want er zijn ook veel meer problemen daar al jarenlang. Met onze beroemde Fatima uh, uh, Elatik. Die ook graag uh, ja, de, de miljoenen lekker gaat uh, uh, ja, uitdelen aan, aan, aan projecten. Ja, die ja. moeten we ook nog even noemen. Dat is. Uh, wat ja, was dat? Dat was Noord. Nee, dat was. Wat was dat? Oost. Ze heel... ja, heeft, het heeft, het heeft overal gezeten. Maar goed, dat, dat maakt duidelijk een nee. verschrikkelijk voorbeeld van iemand die gewoon niet. ook niet op de consequenties uh, wordt. Uh, ja, beoordeeld door de overige mensen. En dat vind ik gewoon jammer. Maar ja. goed, ons initiatief, Joost, ik hoop ja. dat dat... Ja, dat is misschien daar wat we hebben in, in, in nou. Amsterdam. Paul Meijer, dankjewel. Een idee om het allemaal op de website te zetten. Gewoon transparant, dat lijkt me heel erg goed. 081121. u doet mee. Geef uw mening over de bonnetjes uit Stadsdeel West. Vandaag onthuld in de Telegraaf. En men is daar behoorlijk kwister geweest met, met het belastinggeld. U doet mee over de stelling die ik lanceer. Buurtsubsidies, ja, die pemperen. Dat doen ze wel, maar ze lossen niets op. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. 0800 21, of via Twitter doet u dat via hashtag WNL of hashtag Sinterklaas. Meneer de Jong uit Amersfoort, goedenavond. Hoi. Een positieve ervaring, zoals de meneer uit Emmen, de wethouder, dacht ik. Ja. Uh, men heeft hier zes jaar geleden, of ik ben twintig jaar voorzitter geweest van de wijkcommissie. In de wijk van ons wonen erg veel allochtonen. En zes jaar geleden ongeveer heeft men een... Uh buitenkast ingericht, waar de kinderen speelgoed kunnen lenen. Als zij papiertjes prikken enzovoort, kunnen ze punten verdienen. En uh, een speeltuin is ze dus uh, gemaakt en het werkt fantastisch. Dat ging fantastisch. En... Dat gaat fantastisch. Ze moeten controleren dat het in duurzame dingen wordt omgezet. Niet in een losse barbecue of zoiets. Maar zo'n speeltuin is fantastisch voor die kinderen. Want er werd Tuurlijk. steeds minder ruimte was er om te spelen voor die kinderen op straat. Maar kijk, dit is iets waarvan je ook aan, aan kan tonen, hè, meneer De Jong. Wat is het effect ja. van, het, van, van het geld? En dat zie je bijna nooit terug. Zeker niet wat Paul Meijer zei op websites. Waar, daar hoor je nooit wat, wat over als burger. Maar waarom is men ja. daar zo onduidelijk over? God, in verhalen krijg altijd, de voer altijd de boventoon, voeren altijd de boventoon. Oké, okay, meneer de Jong uit Amersfoort, dank je zeer voor het inbellen 081121 buurtsubsidies zoals in Stadsdeel West. Ze lossen eigenlijk niks op, behalve zorgen ze voor ergernis. Pieter Mensik uit Den Helder. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Ja, er, zijn, er, zijn twee waar, er zijn twee dingen waar ik eigenlijk op wil reageren. Allereerst is het natuurlijk het gemak die de mens en, uh, en de gelegenheid maakt niet. Uh, zolang die, die, die budgetten verstrekt blijven worden en zolang men maar aan het budget voldoet, zal het budget het jaar erop 9 van de 10 keer automatisch weer verstrekt worden zonder al te veel controle. Men is natuurlijk in het bedrijfsleven daar ook jaren mee bezig geweest om uh, budgetten overal uh, voor, uh, voor samen te stellen. En ik kwam toen tot de conclusie dat als men ergens 10 miljoen budget voor had en maar haakte het ja, nou, de maakte het jaar er maar, uh, maar 8 miljoen op. Dat men een jaar en oud maar 8 miljoen kreeg, geen 10 miljoen. Ja. Dus dat is het eerste. Zolang er een budget is, uh, zal, zal dat opgemaakt worden. Dus die controle erop moet heel anders. Het moet niet van de vooropstrek worden, maar het zal achteraf na controle opstrek dienen te worden. Het tweede is: ik wilde het eerst eigenlijk een stukje micro-economie noemen, maar ik schrik net van het cijfer wat die desbetreffende heren uit Halen noemen, van 50 miljoen. Uh, nou moet ik het uit mijn hoofd zeggen, maar wat zal Halen hebben? Een kwart miljoen inwoners, een half miljoen inwoners. Dan praat je over 100 euro tot 200 euro per inwoner ja. wat er aan subsidie verstrekt wordt. Ja, ja, ja. Dat, zijn nog, dat zijn nogal bedragen. Als we dan praten over mensen die, die minimaal moeten rondkomen. Als je dit breder gaat trekken, en je kijkt bijvoorbeeld naar, naar, ook naar ontwikkelingswerk, waar het natuurlijk hetzelfde gebeurt. Ik ben absoluut niet tegen ontwikkelingsaanwerking, maar het geld gaat naar de verkeerde mensen. En dat zie je dus ook bij deze subsidiepotjes. Uh, de, de, de, de, de punten die werkelijk subsidie nodig hebben... Die krijgen aan het eind niks meer. Mm. Want het geld is op. Ja. En uh, het gaat gewoon naar het verkeerde punten toe. Ja. En hetzelfde geldt ook bij, bij ontwikkelingssamenwerking, weet ik veel, overal waar budgetten uh, voor samengegaan. Maar Pieter Mensen, u gaat niet zo ver ja. dat je zegt. we moeten dus gewoon stoppen met subsidies. Want dat, dat is natuurlijk nog een stap verder. Nee. Nou ja, nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat er wel degelijk goede doelen zijn. En uh, ik ben uh, uh, uh, ik denk net als uh, vele luisteraars van jou in Hoogtuin VVD-stemmen. Maar ik ja. denk dat er vele goede doelen zijn die daadwerkelijk subsidie uh, nodig hebben, waarmee je daadwerkelijk wat kunt bereiken. Uh, wat deze meneer hiervoor net vertelde, als je inderdaad een, een, een speeltuintje bij elkaar kunt krijgen uh, door daar uh, een bepaald bedrag voor te vragen bij de gemeente, dan vind ik, ja, dan moet dat kunnen. Ja. Dan moet er geld voor vrijgemaakt worden. Maar het kan niet zo zijn dat dat inderdaad het, het sokken stoppen voor, voor aangepaste boerkaas en weet ik veel wat... dat dat allemaal maar in de subsidiepotjes zit. Zo is dat. Pieter of, als Mensen. Het, ja. Als het geld nodig ja. is, dan is het nodig. Oké, okay, Pieter Mensen, ik dank je zeer voor het bellen. 0800 1121, je kunt nog meedoen over de ellende die we aantroffen in het stadsdeel West in Amsterdam. Buurtsubsidies, ze pamperen maar lossen niets op. Um, Krimpen zegt, uh, Eerdmans, geen enkele subsidie lost iets op. Als uh, iets zichzelf niet kan bedruipen, pech gehad, dan ga je maar fondsen werven. En Jasper Jansen twittert mij, hashtag Samsung, dat is echt geen Sinterklaas. Dat is onzin. On topic. Amsterdam, dat kan natuurlijk niet. Eh, Shark zegt onbegrijpelijk. Iedereen moet besparen. En zeker op zulke activiteiten. Waarom moet dat betaald worden van gemeenschapsgeld? Het is overbodig. En nog een keer Shark zegt... daarom hebben zoveel mensen niet op de VVD gestemd. Pemperen moet afgelopen zijn. Iedereen moet zijn steentje bijgedaan. Ik denk dat hij bedoelt wel op de VVD gestemd... als ik zo klein mag zijn. En Peter Klein zegt ook mee eens... maar zoals Bokstel eerder schreef in de Volkskrant... Links is gek op zieligheid. We zijn er bijna doorheen. U kunt nog meedoen door de 811-21. Misschien het laatste woord aan Adriaan. Goedenavond. Joost, een hele avond. Ja, subsidies. Hè. Helaas zijn ze heel vaak nodig. Maar heel vaak gaat er wel, wordt er wel erg slordig mee omgegaan... in het toekennen van subsidies... voor, nou, voor, voor de meest vreemde activiteiten. En dat zouden moeten, daar moeten we gewoon mee stoppen. Ja, want daar ken je zelf ook voorbeelden van? Je hoeft niet in detail te treden, maar... Nee, nou... Kijk even naar Rotterdam, we hebben het opzomeren. Nou, dat is op zich natuurlijk een hele aardige buurtsubsidie. Maar het moet niet zo zijn dat je als je één keer een jaartje een buurtsubsidietje gehad hebt... dat je dan kan zeggen, nou, de komende tien jaar zitten wij goed, laat maar binnenkomen. Dat is, dat moet je, daar moet je ook voor waken. Inderdaad, eh, maar goed, het, het, het subsidies, de subsidies zelf zou je goed moeten controleren. En dan, dan zou je de strakke budget, wat eerder ook al werd gezegd door Paul... dan zou je er, dan zou je er met elkaar uit kunnen komen. Je moet er gewoon wat selectiever mee omgaan... Uh, Laten we zeggen, uh, we hebben tijden gehad dat de subsidies uh, harder uit de lucht kwamen vallen dan de regen. Nou, daar moeten we mee kappen. We moeten ook allemaal de broekriem aanhalen. We moeten het wat minder doen. Maar wel kritisch kijken en daar waar het goed is, toekennen... Maar meestal wel eenmalig. Dankjewel, Adrian van Ooyen. Zeer goed dat je meedt. Avondspits is er alweer doorheen voor deze week. U gaat het weekend in. Uh, niet zonder WNL, overigens zal ik u zo opwijzen. Maar eerst treft u op deze zender, deze mooie zender, na 7 uur. Brands met boeken. Daarin zit schrijver en journalist Arjan Visser. En die praat over zijn tweede roman Hotel Linda. En zoals ik al zei, zondagochtend is WNL terug met Eva Hienik op zondag. En dat gebeurt op Nederland 1. En zij heeft dan in de studio dokter Tienis ofwel Tom Hofman over zijn succesvolle dokterserie. Advocaat Gerard Spong zit ook bij Eva over zijn kruistocht tegen de Wietpas. En burgemeester Annemar Jordsma die praat over het, hoe het is als VVD-minister om samen te werken met de... PvdA en Paul Jansen zitten er ook met het laatste nieuws uit Den Haag. Dus kijk een zondagochtend om half tien op Nederland 1. WNL Eva Jinek. Maandagavond is er weer een totaal nieuwe stelling in Avondspits. En dan voer ik graag met u weer het gesprek van de dag. Een heel goed weekend en graag tot maandag. Dan kom je tot twee dingen. Twee. Twee dingen. Jor, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.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 Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinechecknl slash zakelijk, dan maakt u kans op een culinair avondje uit. De nationale dinecheck van VVV. Heerlijk genieten. Kom naar het Bach Festival Dordrecht voor Bach Puur en Bach Anders. Van 14 tot en met 23 september.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 Kijk op combattimento.nl. Dit is Radio 1.